Dit is Jeroen Jebkema met het NOS-journaal. Saoedi-Arabië zegt dat drones een aanval hebben uitgevoerd op een olieraffinaderij en een olieveld. Daar brak een enorme brand uit, die volgens de Saoedische autoriteiten inmiddels onder controle is. Wie verantwoordelijk is voor de drone-aanval van vanochtend is niet bekendgemaakt. Maar het vermoeden bestaat dat de Jemenitische Houthi-rebellen verantwoordelijk zijn. Sinds maart 2015 leidt saoedi arabië een coalitie van landen... die in Jemen strijdt tegen de Houthi-rebellen. De drone-aanvallen waren in Bukaik bij de Persische Golf... ruim 300 kilometer ten noordoosten van de hoofdstad Riaat. Het complex dat is aangevallen is volgens het Saoedische staatsoliebedrijf Aramco... de grootste olieverwerkingsfaciliteit ter wereld. Ook een olieveld in de noordoostelijke regio zou zijn getroffen. De agenten die misstanden hebben gemeld op het politiebureau op de Haagse Hoefkade... zijn vertrokken naar een andere politiepost. Sommigen deden dat vrijwillig, anderen voelden zich niet meer veilig. Dat zegt de voorzitter van de Nederlandse politiebond, Jan Struis... in het NOS Radio 1 Journaal. Hij noemt de verhalen over discriminatie en overmatig geweld... door agenten huiveringwekkend. Gisteren werd bekend dat er een verziekte cultuur heerst... op het Haagse politiebureau. Er is een intern onderzoek bezig, maar dat duurt volgens Struis veel te lang. Op landgoed Duinrel in Wassenaar worden deze winter maximaal 930 asielzoekers opgevangen. Het gemeentebestuur heeft ingestemd met een verzoek daartoe van het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers. De opvang is op een apart gedeelte van het landgoed met een eigen in- en uitgang. Ze zullen daar vanaf eind deze maand tot maart volgend jaar gehuisvest worden. In Wassenaar zijn elf keer eerder asielzoekers opgevangen. Het weer zonnig en droog, maar vanmiddag wat stapelwolken. Het wordt 18 tot 23 graden. Komende nacht verloopt helder, maar minder koud. Morgen nog iets warmer dan vandaag. Maximaal 25 graden na het weekend koeler. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Arnoud Broekhuis van de ANWB. Een korte file op de A9, richting Amstelveen, tussen Beverwijk en het Rotterpolderplein. 2 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie. U heeft een bril nodig.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 En voldoet een goed doel aan strenge criteria, dan krijgt het een CBF-logo. Zo kunnen we met een gerust hart blijven geven. Weet waarvoor je geeft. Zandvoort, Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon, zon, zon. Zee. Zee. Zandvoort. De zomerhits. Zfm. Dit is de zomer van ZFM. Met, met nu, Goedemorgen Zandvoort.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 Naast mij uh, zit G Rutte als medepresentator ja. en ze is ook verantwoordelijk voor de redactie. Ja. Goedemorgen. Goedemorgen Pieter. Ja, dat ben ik. Ja. Wat gaan we doen, Gerry? Nou, het eerste uur uh, gaan we beginnen met uh, de, de classic concert. Hè. Toos Bergen zit al bij ons uh, om daarover te vertellen. Hè. De eerste ja, concert na, uh, na de zomerstop. De zomerstop ja. Daarna komt Rick van Une, hij is verzorgende bij Nieuw Unicum. En hij gaat ons vertellen ja, wat hij daar, uh, wat doet hij daar en, en, en wat is nieuw in en de en ze nodig? en wat hebben ze nodig. Daar ja. is een heel programma over, maar daar vertelt hij straks uh, ons alles over. En dan gaan we even boodschappen doen. Ja. En aan de boodschappen, dan krijgen we natuurlijk weer uh, de politiek met wethouder Gert-Jan Bluis. En die uh, gaan we toch eens even interviewen over Nieuw-Noord. Wat gebeurt er nou? Wel ja, woningen, geen ja, woningen, bedrijven. Ja, uh, even bijpraten. En uh, daarna gaan we praten met uh, de, de, de organisatie die een nationaal autosportmuseum in het uh, gemeentehuis wil gaan vestigen. Nou, dat lijkt me wel leuk. Uh, een paar raceauto's daar in het gebouw. Ja. En we sluiten af met Jazz in Zandvoort. Uh, celebrating the Music of Nat King Cole met Francesca Tandoy. Ik heb er eventjes gegoogeld. Het is een hele, beroemd is een hele beroemde, ja. ja, ja, ja. En een hele ja. mooie dame. En ook een hele mooie dame. En ze speelt nog heel mooi piano ook. Kijk. Nou, dus en dat alles? Nee, één keer in één keer. <laughs> Geweldig. Goed, we praten nu ja. eerst met Toos. Ja, goedemorgen Toos. Goedemorgen. Toos, um, je hebt een zomerstop gehad. Eerlijk. we helemaal fris. Fris en fruitig. Om tegen, te gaan. <laughs> ja, we zijn weer helemaal fruitig. Ja. Uh, nee, we, we hebben inderdaad morgen weer het eerste concert. Uh, Jaarlijks doe je de Prins Christina. Nou, doen we uh, inderdaad al een aantal jaren. Ja. Ik geloof dat dit de achtste keer is dat we ja, dat. En dat altijd zo'n vaste afspraak ja. mee hebben. Ja. En vinden we ook belangrijk, want uh, jonge mensen die, uh, moeten ook ervaring opdoen. op een podium, een concertpodium. Mm -hmm. En uh, dat willen wij graag bieden. Dus. Uh, ze komen uit heel Nederland hier naartoe. Ze komen, komen uit heel Nederland hier naartoe. En het zijn soms ook internationaal uh, uh, jongens, meisjes, dames Die ook heren, concerten je al ook... geven. Hè? In het buitenland ook al concerten ja, geven. Ja, ja, ja, ja. Zeker, zeker. Maar ook van buitenlandse afkomst zijn. Oh, okay. Dat, ja. Een van die dames, uh, die Katie Jo uh, Morgan, die is van Brits... Uh, ja, okay. Chinese afkomst. Ja. Dus en die komt hier speciaal voor over uit Engeland. Nou ja, ja, ik denk dat ze uh, wel hier woont, omdat um, ze hier oh. studeert, Pieter. <laughs> <laughs> nou, ik zou je zeggen: ja, ja het, het is misschien ja. wel uh, uh, voor even om een beetje vooruit te blikken. We hadden voor volgend jaar uh, het uh, uh, Election Orchestra from, uh, from the UK. Ja. Maar die moesten helaas afzeggen vanwege de brexit. Ach, ja. Dus uh, ja, dat zijn wel uh, dingen die dus nu Ook gaan dat... spelen. Oh, ja, en ja, ja. Wat voorheen wel makkelijker ging. Maar nee, ik denk dat ze wel hier in Nederland studeert. En, okay. uh, <laughs> je hebt je al één naam genoemd. Ja, en ja. dan hebben we... Ja, Even, oh, oh. die Katie-Joa Morgan speelt ja. piano. Ja, no. vleugel ja. is dat. Op de vleugel, ze speelt op de vleugel. Uh, is, wat is er zo bijzonder aan haar? Uh, nou, ze was al vier dat ze al begon met uh, piano spelen. En dat vind ik altijd zo. Uh, het is een jonge, jonge vrouw. Ze is 19. En uh, als je al op zo'n jonge leeftijd uh, zoveel in je mars hebt... Verplicht de ouders of niet? Dat weet ik niet. Dat, dat, dat, dat heb ik niet meegekregen. Een wonderkind Het, Ja, ik idee, denk ja. Als, je dat, als je een kind hebt wat zo... Uh, vindt. Uh, ja, ja, Dat je dat op een gegeven moment als ouder wel gaat stimuleren. Mm. Ik bedoel, er mag geen dwang achter zitten. Maar uh, mm. stimuleren mag altijd natuurlijk. Wat weet je allemaal over Katie? Nou, uh, Katie, wat ik al zei, ze is, ze is van Brits, chinese afkomst. Uh, ze heeft uh, gestudeerd bij Marcel Baudet. Ik, die ken ik niet, maar goed, het maakt niet zoveel uit, denk ik. In 2011 won ze een tweede prijs in, als pianist in de North Competition. Zegt me ook niet zo heel veel, maar uh, uh, ze heeft opgetreden op het Wimbledon Festival. Uh, dat is een of ander. Dus tennisfestival. Ja. Uh, ja, het zal Tijdens ongetwijfeld misschien. met tennis oh, ja. te maken hebben. Dat, uh... <laughs> uh, en ze trad op in het zuiden van Schotland, in Engeland. En ze heeft met het Docking Chamber Orchestra gespeeld. Uh, ze maakt deel uit van het trio Pantom met Zonghai Chong viool. Hm. Um, ze won de eerste prijs van het Intercollegiale Piano Trio Society Competition van Birmingham. Zo, nou, het is um, in februari toerden ze door Nederland. Dus ik denk toch wel dat ze in Engeland woont. Ja. Ah. Um, en waren ze te horen in de spiegelzaal. Um, in september 2018 studeerden ze aan het conservatorium in Amsterdam. En in 2019 won ze die eerste prijs in de regiofinale van het Prinses-Christina-concours. Dus we mooi. hebben ja, een, een eerste prijs Dus je moet morgen Pittig. wel Engels praten, dit. Nou, ik denk en... dat zij wel Nederlands spreekt. Oh. Op maar uh, als het maar moet, dan is dat geen enkel probleem. Lieve ja. wat, wat gaat zij spelen? Uh, uh, nou, ze spelen dus... Ze zijn met z'n drieën. Ze ja, hier ja. is het dus even ja. Katie. Ja, ze gaat uh, solo ook dingen op de vleugels spelen. En ze speelt onder andere uh, twee stukken uit uh, uh, Romeo en Julia van Pocovia. Oh, ja, mooi. mooi. En ze speelt, um, wat, Ja, ze speelt wel wat meerdere stukken. Uh, maar ze begeleidt eigenlijk ook meer. De andere. De, andere, de nee, nee. violisten en de zangeres. Ja. Ah. En um, dus ja, dat is vaak, hè? Dat, je, dat zie je dan dat dan degene die op de vleugel uh, begeleidt, begeleid, dat was vorig jaar ook. Ja. Een jongen is dat dan dat... een gelegenheids. Uh, uh, trio, ja, nou, trio ja, zeg maar. Dan? Ze vragen dan uh, of ze belangstelling hebben en oh. ze kijken natuurlijk ook wel. Het zijn meestal eerste of tweede prijswinnaars. En, uh, of dat matcht. En, zo en of ook. het matcht met elkaar, mm -hmm. en of ze met elkaar uh, een programma kunnen samenstellen. Ja. Vaak hebben ze al eerder samen iets gedaan. En of ze zitten bij elkaar in de klas of uh, hè, dat, uh, dat, uh, dat ze toch wel... Ja, je kan toch niet onvoorbereid... Nee, nee, nee nee nee, nee, nee, nee, nee, maar dat is... Ik zal er even gaan maar dat ja. zie je ook altijd wel. Dat ja, je zie nee, met elkaar dat, zes, zes dat zes is sowieso... De organisatie van het Prinses Christina Concours ja. kijkt daar heel nauw naar. En die, uh, ja, die houden dat ook heel strek in de gaten hoor. Dat, ze, dat, ze dat, dat er een goed programma neergezet ja, het is wordt. Want een naam, hun naam is, is er aan verbonden. Ja, ja, ja. En dat, ja, ze, ze begeleiden, die, ze komen niet mee van, het, van de organisatie. Maar ze begeleiden dat tot op, de, tot op het laatst. En gisteren kreeg ik toevallig nog een mailtje. van, nou, Een mooi concert gewenst. En we horen graag hoe het is afgelopen. Oh, dus, dat is, dat ja, dat, ja, dat zijn wel... Uh, die, die, die, die jonge mensen worden wel... Heel goed begeleid. door hun begeleid. Ja, dat, uh, dat We gaan naar nummer twee. Nummer twee is Iris van Nuland. Dat is zij een Nederlandse. Dat is een Nederlandse. Zij speelt op de viool. En zij begon uh, op... Oh nee, dat staat er bij haar niet bij hoe, la, hoe oud ze was dat ze begon. Maar dat zal ongetwijfeld ook heel uh, jong zijn geweest. Want ze is slechts 17. Dus uh, een jonge vrouw. En uh, ja, als je al zoveel in je mars hebt... Uh, ...succesvolle audities gedaan in de talentenklas... ...en uh, ze is aangenomen op de school van jong talent... ...van het koninklijk Conservatorium in Den Haag. Ja. Uh, ze speelt in het Atheneum Kamerorkest... Uh, uh, ...waar ze de tweede viool uh, aanvoerder is van de tweede violen. Uh, dat was dus vanaf 2018 aanvoerde van de tweede violen En sinds voorjaar 2019 is ze concertmeester van dit, uh, dit orkest. Nou. Dus dat wil ook wel wat zeggen. Ze heeft talentenjacht gewonnen in het concertgebouw in Amsterdam. Uh, ze heeft meerdere keren meegedaan aan het Prinses Christina concours. In 2015 won ze de eerste prijs. Uh, ze won in 2016 uh, uh, in het RTL programma Superkids een studiebeurs van 25.000 euro. Kijk, dat is niet mis... En daarna heeft ze toch wel vrij veel prijzen gewonnen... Uh, in het Maarsluisse Muziekweek... internationale wetbewerp voor jonge Geiger... van de muziekacademie in Düsseldorf. Um, Nederlands Wielconcours heeft ze aan meegedaan. Uh, nou, dit is echt een, een waslijst van, van uh, prijzen die ze heeft gewonnen... en waar ze in meegespeeld heeft... En, um, ja, Weet je of ze uit is, de school van Koosje Wijsbeek komt? Also? Of ze uit de vioolschool komt van Koosje Wijsbeek, die alle toptalenten hier in Nederland... Dat zie ik hier nu bij, staan Pieter. Maar okay. het zou zomaar kunnen. Ze yep. uh, dus heeft het trouwens ook nog de gouden strijkstok gewonnen. Tijdens bij je een concours. Zicht, concours. <laughs> in hey, het is een goede het is oefening. Het is zeer talent. Talentvol, hè? Talentvol. Is het een, een, ja. een zeer talentvolle ja. jonge dame die... Uh, Kennelijk heel wat in Hamas heeft, als je dat zo leest. Wat gaat ze spelen? Zij gaat uh, ook in samenwerking met Katie en de zangeres. Uh, gaat zij uh, onder andere iets van Beethoven spelen. Uh, even kijken hoor. Uh, saint sans wordt er gespeeld en gezongen. Benjamin Britten komt aan de orde. Dat is uh, mooi. Even kijken. Dat is het niet. En daar doet ze nog. Met, in combinatie met de twee andere dames. Uh, nog een keer Beethoven en nog een keer saint Sans. Dus dat, uh, mooi programma. er komen ja. erg mooie stukken aan de orde. Schubert komt nog aan de orde. Dus... Um, dan gaan we naar nummer drie. En nummer drie is Noelle Drost. En Noelle Drost ook een is ja. ook een Nederlandse. En zij begon op achtjarige leeftijd met pianolessen bij Beb Visser. Ja. Ze werd ook aangenomen op de school van Jong Talent. Het Koninklijk Conservatorium in Den Haag. En, uh, en twee jaar later stond ze in de regionale finale in de Bos van het Christus Christina Concours. En in 2000... Uh, even kijken hoor. Dat... Uh, ze won in 2019 de tweede prijs in het Prinses Christina Concours. Dus, uh, en ze, ook zij speelt in het Atheneum Kamerorkest. En ja. Heeft maar, iets... je, maar nu je zingt, begon dat ze... Ze zingt, hè? Ja, ja. Ze, ja ze, begon, ze, ze begon met pianolessen. En uh, op een gegeven moment in september is zij het hoofdvak zang gaan volgen. Ja, en ah. dus is eigenlijk op twee uh, disciplines ja. is zij... Uh, ja, kan zij zich uh, heel goed redden denk ik. Ja. En wat gaat zij zingen? Uh, zij gaat onder andere zingen... Uh, nou ja, ze speelt dus... Ze zingt dus samen met die Katie en Iris. Ja. En uh, ze zingen iets van de Valla. Ik ken de Valla niet, moet ik eerlijk zeggen. Dance, Hallo, dat kan helemaal niet. Jij kent alles. En nou, nou, soms heb ik ook wel eens een componist... waarvan ik zeg van, huh? nooit van gehoord. Maar goed, dus ze, iets, ze gaat iets zingen. Dansen, Espanol heet dat. Dus dat... Uh, en uh, ze zingt dus... onder andere uh, iets uit... van Benjamin Britten. Mm -hmm. uh, volkszongs. Mm -hmm. En dat, uh, dat is natuurlijk altijd mooi. En ze gaat ook nog... even kijken op mijn lijstje... Um, ik denk dat zij iets gaat zingen van uh, Gretchen am Spinnenraga van Schubert. Oké. Ja. Dus dat is, ik denk dat dit iets is uit uh, Winterreizen van Schubert. Ja. Het, uh, en ze zingt een aria uit de Vledermaus. Ja. Mijn herr-markies. Dus, van ja, Johan Strauss. Dat is een, een, een mooi programma. We hebben de drie ja. uh, dames. Het zijn drie dames. Het zijn drie ja. dames dit keer, ja. Ja, ja is ook leuk. opvallend. Ja, ja, ja. ja. ja. Vorig jaar hadden we twee dames en een jongen, ja. een, een man, ja. een jonge man. Jonge man. <laughs> en uh, we hebben dit keer drie, drie mooie dames. Deze, mooie jonge, mooie dames. jonge dames. Heerlijk. De emancipatie slaat <laughs> toe. Nou ja, ja, ik mag dat wel. Ik hou ja. er wat van. <laughs> dat weet je, Pieter. <laughs> nee, dat even is, eventjes serieus. Drie jonge mensen ja. die denken van... wij gaan een instrument bespelen of zingen. Dat is ook een instrument. Hoeveel uur trainen is dat per dag? Om tot dit niveau te komen? Wat denk je? Nou, als ik het eerlijk mag zeggen, als ik daar. Ik, ik weet het niet wat zij, hoe, hoeveel uur zij per dag. Maar als ik het een beetje inschat, denk ik dat je toch gauw 4, 5 uur wel per bezig dag. bent per dag. 365 dagen per ja. jaar ja. Ja. al die jaren ja. oefenen. Ja. ja. ja. Ja. Dan moet je toch wel een liefde voor het vak Dan hebben. Dan moet je wel heel veel liefde hebben voor het vak, ja. En heel scherp gehoor weten wat goed is en wat niet goed is. Nou, dat sowieso. En ik denk ook al op die leeftijd... Uh, ben je echt wel een, een, een, een supertalent. Als je dat kan, als je die... Waslijsten ziet van wat zij allemaal al gedaan en hebben, 7, wat ze in hun mars hebben. Jong, ja. En zo jong als ze zijn. Ja. Dat betekent wel een ijzeren discipline. Ja, Je kan niet s'avonds even de kroeg in gaan. Nee, nee, nee, want dat, dat was eigenlijk wel heel grappig vorig jaar. Toen uh, kwamen ze dus met z'n drieën. En uh, twee van de drie, die waren alle twee een beetje van... Ja, we voelen ons niet zo lekker. Ik zeg, is het een beetje laat geworden gisteravond soms? Ik zeg, maar dat kan dus niet. Hè? Oh. Als je weet dat je moet optreden, moet je wel zorgen dat je fit bent. Ja, dan ben ik wel streng ja, soms. Ja, ja, ja. En, uh, to, want ze begonnen van ja, maar misschien doe ik maar alleen dit. Of misschien speel ik maar alleen dat stuk. Ik zeg, nou, dat gaat het niet worden. Ik zeg, jullie zijn hier vandaag en jullie gaan alles spelen wat er op het programma staat. En ze hebben het ook gedaan, uiteindelijk. En ja, ja, ja, ja. ja, ze keken niet vriendelijk. En dus ze keken niet echt. Oh. Uh, maar ja, dat, denk ik, dat, dat is nee, dus iets is... Wat, wat je zegt, die discipline, dat kan dus niet. Als jij ja, weet dat nee, je de volgende je dag een uitvoering ja, hebt, ja. dan moet je dus niet s'avonds de kroeg ingaan en gaan stappen. Wat ik me ook heel goed kan voorstellen, hoor. Je zit van jonge in mensen. In de ja, zijn jong, ja dus, dat, is, dat is heel logisch. Ja. Maar ja, het is of het een of het ander. Ja. En dat zie je bij sporters net zo. Ja. Die zeggen ook van ja, maar heel veel dingen heb ik moeten laten omdat ja. ik ja. me aan mijn sport wijde. En dit is ook een vorm van topsport. Dus dan moet je er wel zijn. Ja, en wat is dan de toekomst? De Blijf je solist in de toekomst? Of ga je in een orkest ja. spelen? Ja, of, of zit je of, net als uh, Wang uh, lang, lang, lang Lang die, lang, die ja. nu in het ja. concertgebouw zit. Of Hannes Minnaar die ja. ook bij ons ooit heeft opgetreden. Ja. Ja. En die nu ook in het concertgebouw speelt. Kijk, dat is ja. het dan het verschil. Ja. Ja. Ja. Als je die discipline kan opbrengen, dan kan je het verbrengen. Je het verbrengen. Ja. Ja. En dan ben je straks uh, een beroemdheid. Ja. Ja. En als je dat niet wil, dan, ja, dan blijf je hangen. Op dit dit en dat scheelt een heleboel uh, inkomsten. Uh, ik denk dat dat ja. een heleboel inkomsten scheelt. Ja, ja, ja. Het ja. ja. ja. ja. ja. ja. ziet er weer uh, geweldig, mooi programma uit. Ja. Ja. ja, we zijn er ook blij mee. Het is een mooi programma. En uh, morgenmiddag om drie uur, dat is, uh, ja. ja. Ja, de kerk gaat open om half drie. Half drie gaat de kerk open. En drie uur begint het concert. Ja. Toegang is slechts vijf. Uh, Telefoon kijkers. uit en vijf ja. euro betalen. Nou. Ja. Ja, maar heb je het over, hè? Ja, ja, daarom. Zo'n zo kwaliteit, uh, ja. dat, uh, hè, dat, waar vind je dat? Nou, het moet een volle bak worden voor deze drie toptalenten. Dat denk ik dat ook, Dat wordt het ja. ook, ja. Ja. ja. Dus nu je hier toch bent, uh, zo langs gaan we al over het jubileumjaar praten. Ja, volgend jaar, hè? Hoeveel jaar? Twintig jaar. Twintig jaren. ja. Ja, ik ben er een beetje stil van. Ja, ongelooflijk. Hè? Twintig jaar zijn we al uh, aan het zorgen dat... Wie is we? Want je had toen een heel bestuur. Nou, ja. En, dat, en, dat... Nu doe je het alleen met Peter, geloof uh, ik. Nu zijn we nog samen. Ja, ja. Peter en ik. Uh, we zijn begonnen inderdaad met... We hadden een, een comité van aanbeveling. We hadden een, een, iemand van de KPMG die als penningmeester optrad. Uh, nou ja, we hadden een, een, een, een advies voor de, de, de invulling van het programma. Maar goed, zo langzamerhand valt dan de een af en de ander af. Toen heeft Johan Beerpoort nog een poosje ja, ja. met ons meegedaan. En die is op een gegeven moment ook ermee gestopt. En ja, toen bleven jullie over. En toen bleven wij ja. met z'n tweeën over. Het is ja. eigenlijk ook wel een beetje ons kindje, dus... Uh, ja, we hebben altijd gezegd van we gaan door tot de pot leeg is, de geldpot. En als die leeg is, dan stoppen we ermee. Misschien moeten we even... Maar... Uh... Ga door. Ja. <laughs> uh, nee, dat, dus ja, Peter en ik uh, gaan volgend jaar met z'n twee het jubileumjaar inluiden. Stop, daar gaan we zometeen meer over praten. Even een muziekje. Oké. Okay. <truimert> De eerste stukje gehad over de Classic concert, wat morgen om drie uur begint in de protestantse Kerk. Toegang vijf euro. Kerk is open om half drie. Maar we hebben Toos een beetje geprikkeld. Ja, ja, ja, ja. In verband met het jubileumjaar volgend jaar. Twintig ja, ja. jaar. Ja. En je zei net: ja, we hebben al een programma klaar voor volgend jaar. Kan je een tipje van de sluier oplichten? Wat nou, je volgend jaar gaat doen? Het jaarprogramma voor volgend jaar. We hebben natuurlijk weer de vaste items. Ja. En. Uh, ja, een tipje van de sluier. Nou ja, we, we zijn van plan om een jubileumconcert uh, te gaan organiseren. En waar we in 2000 uh, alle Zandvoortse koren uh, op het podium. Met de Camino Burana. Oh. Die gaan we nu niet doen. Ach, nee, nee, want ik heb gezegd op een ja. gegeven moment houden we een keer op met die Camino Burana. Want dan zeggen ze, dan komen ze weer met de Camino Burana. Dus dat gaan we niet doen. Maar we, gaan, we hebben wel alles handvoetscore uitgenodigd om met ons samen een uh, jubileumconcert te organiseren. En uh, van een aantal hebben we al de toezegging. En is dat, dat ook ze in, mee de, her, in de protestantse kerk? Uh, nee, nee, nee, dat is dan in de katholieke kerk. In de katholieke ja, ja, okay. ja, ja. En dat zal in oktober zijn. Volgend jaar oktober. Volgend jaar oktober. Dus, uh, ja. Leuk? Ja. Wat heb je nog meer op programma staan? Uh, nou, we hebben... Uh, ik weet het niet helemaal uit mijn hoofd, Pieter. Dat, uh, <laughs> dat is het leukste. Ja, dat is flauw. <laughs> en dan had ik het mee moeten nemen. <laughs> we hebben het wel helemaal rond. Heel toevallig heb, je heb ik... andere koren, uh, orkesten... Uh. Uh, ja, ja, we hebben, uh, ja, we hebben sowieso Deemstits Philharmonisch. En we hebben sowieso ook uh, het symfonieorkest Haarlem. Uh, A. Heel A. E. toevallig h ha? ja. ha, ha? ha, ha, e Haarlem. Haarlem, ja. Uh, heel toevallig heb ik gisteren een definitieve afspraak gemaakt met twee dames. En die heten Beth en Flo. En Beth en Flo spelen met z'n tweeën op de vleugel. En uh, ja, die hebben een, een, een soort komisch, klassiek uh, programma brengen ze. En ik kan er niet heel veel over zeggen, maar... Dat moet je horen. Dat moet je straks horen en ik heb een stukje gezien van, je kan het op YouTube gaan bekijken als je dat wil. Dat zal je zeker gaan doen. Ja. Um, het is elig, elig om te zien hoe die twee dames daar met klassieke muziek bezig zijn. En uh, ja, dat is, uh, daar zijn we heel blij mee dat die komen. En dan december het grote concert met die jongens uit Maastricht. Dat is nu. Dat is dit jaar. Ook dit jaar. Dat is dit jaar. Ja, maar volgend jaar misschien ook. Nee, nee, nee. nee want we hebben het met ze afgesproken. Het ene jaar het niet. en Het andere jaar wel. Want anders dan krijg je dat weer van. Oh, dan heb je de Maastrichtse Star <laughs> weer. Nee, we moeten ook wel een beetje variatie. Okay. Nee, we hebben nu uh, Compiacere. Die een kerstconcert voor ons uh, volgend jaar gaat verzorgen. Dat is ah. een kamerkoor uit Alfa aan de Rijn. Okay. Dat is erg mooi ook. Maar nee, het kerstconcert van dit jaar. Is, is met de recht te starten. Dat is helemaal klaar. Is helemaal ja. klaar. Uh, 21 december uh, aanstaande. En uh, zaterdagavond om 8 uur begint het. Ja. En uh, ze slapen dan hier? Nee, ze gaan s'avonds laat met de bus weer terug. Slaaf. Ja, ja. Nou, dat is dan wel in de kleine uurtjes. Hoor. Want voorheen deden we altijd, als het middags was, na aflopen diner. Gaven we het diner, ja. nu doen we het vooraf. Maar wat vorig jaar, of dat jaar daarvoor in 2017, wel heel grappig was. Want ze gingen weg, dus we zwaaien ze altijd uit. Dat ze allemaal in de bus, alles mee ja. pakken, niks vergeten. En dan gaan we ze uitzwaaien. En toen liepen er ineens een twaalftal herten daar over de Grote Krocht, ja. Brede Rode Strasse. Dus al die mannen gingen weer de bus uit. Want die wilden een foto maken van die herten. Want dat, dat horen ze wel eens op de radio of op tv. Ja. Maar die hadden dat gezien. nog nooit gezien. Dus die vonden dat zo geweldig. Maar goed, in ieder geval, 21 december, kaarten mooi. zijn nog niet gedrukt, maar kunnen wel al bij mij besteld worden. Het liefst eerst betalen en dan reserveer ik ze en het ja. stuur ik ze op zodra ze binnen zijn. 20 euro, dus ja, dat nou, valt ook ja. allemaal Klopt, wel mee. Ja, ja. En uh, ja, we hopen gewoon weer op een volle kerk, want ja. het wordt gewoon weer een heel mooi begin van de kerstperiode. Ja. En, uh, nou, weten Top, we weten he? helemaal wat er aan zit te komen. Is het ja. leuk toos? Ja. We, we blijven ja. op de hoogte. Ja. Oké, okay, prima. We zien elkaar weer terug hier met. Komen, de volgende maand ben ik er weer, als het goed is. Ja, dank je wel. Okay. Dus veel succes Dankjewel. morgen. Dankjewel. En succes in het jubileumjaar. Dank je wel. Jullie ook veel succes. <laughs> My acres of a land I've achieved It may be hard for you to stop and believe But for you, who you, ooh, adivido for you, who you, ooh, adivido And give me one good reason why I should never make a change Any the list goes on. If you just say the words, I, I'll up and run. Oh, to you, oh, ooh oh, I'd be widowed. Ja, dit was Over de heerlijke muziek uh, Boedapest, en we gaan nu uh, praten met uh, Rick van Unen, niet Hunen, maar Unen. Ja. Klopt. Goedemorgen. Wij, ja. hij, Goedemorgen. Hij is teamleider in Nieuw Unicum. Ja, klopt. En Nieuw Unicum hoort bij Zandvoort. en Zandvoort hoort bij Nieuw Unicum. Ja. We kennen de meeste bewoners daar en we kennen ook een aantal Medewerkers, maar te weinig. Dat ik, ja. Daar ben jij voor om dat op te lossen. Kijk. Want je zoekt, Jij zoekt mensen ook. Ja, wij zijn heel hard op zoek naar, naar nieuwe mensen die ons willen komen versterken op verschillende vlakken van ja, binnen Nieuw Unicum van de dagbesteding tot de verzorgende, tot uh, verpleegkundigen. Maar ook uh, vrijwilligers voor vervoer of uh, die met onze bewoners op stap willen gaan in de duinen. Ja, dus we zoeken echt alle kanten. Ja, hoe, hoe, hoe is dat gekomen dan, dat jullie dat nu zoveel mensen nodig hebben? Is er veel leegloop of wegloop, of hoe noem je dat? Of zijn er meer mensen gekomen? Of is er... nee, je houdt uh, ja, wat meerdere instellingen ook te maken mee hebben, dat je gewoon met wisseling houdt van personeel. Dus mm. ja, er komen mensen bij, er, komen weer, er gaan weer mensen weg. Uh, ja, en de mensen die weggaan moeten weer opgevuld ja, worden. Ja. Hey, jullie hebben 250 cliënten, ja, om het klopt. zo maar te noemen. Ja, uh, ja, ik zeg gewoon inwoners van Zandvoort. 250 ja. inwoners. En jullie hebben 425 medewerkers. En nog een keer 80, 90 vrijwilligers. Klopt. Dat is wat. Ja, maar ja, we moeten zeven dagen per week, 24 uur per dag. Uh, moeten we de boel draaiend houden. Dus uh, dat betekent dat je de verschillende afdelingen uh, mensen moet hebben. Wij draaien met een aantal diensten op de dag, een aantal diensten in de avond. En we hebben een nachtdienst nodig. Ja, mensen Dan willen heb je hebt een boel mensen nodig, je hebt ja. ja. mensen, ja. je hebt mensen ja. die vrij willen, vakanties hebben ja, en daardoor uh, moeten wij zoveel mensen hebben. Uh, Het is eigenlijk nodig. bijna één op één hè, dat jullie, nee, uh, toch? Is, uh, bijna twee op één. Ja. Ja, als je ja. de aantallen ziet, klopt ja. dat, maar inderdaad in de praktijk, uh, nou ja bijvoorbeeld ik werk zelf op locatie Noord en dat is in Zandvoort Noord ja. en uh, daar draaien we op de dag met vier mensen op, op 16, 17 bewoners. Ja dus dan omgekeerd. Maar eventjes, dat je zegt, ik vroeg vrijwilligers, logisch. Ja. Maar zoek je ook mensen die een vast contract kan aanbieden? Zeker, we zoeken mensen voor verzorgende, maar we zoeken ook mensen in de dagbesteding. Dus we zoeken overal mensen voor. Maar vooral op een moment normaal in de zorg. Want daar hebben we echt heel erg behoefte aan. Zorgassistenten... Verzorgende, verpleegkundige. Verzorgende medewerkers in de huishouding. Ja, huiskamerdiensten hebben we nodig. Mensen die willen in de huishoudelijke begeleiding. Dus denk aan de schoonmaak, maar ook samen met bewoners helpen. Hun Want ze kunnen natuurlijk niet zelf, kunnen ze dat natuurlijk niet? niet verschilt per bewoner, ja. het verschilt ja. ook per afdeling waar je, ja. je in bent. Ja. Ja. Want werk je nou nieuw op in Unicum op het, in het hoofd of zit jij in? Jij zit in Zandvoort Noord. Noord zit je dan ja. bij Unicum naast de pluspunt? Zit jij dan? Nee. De, ik zit ja. boven pluspunt. Ja, ja klopt. zit boven pluspunt. Ja, ja. Ja. Naast RBW is ja. dat ook. Ja. Klopt, ja. Ja, daar zitten ja. wij onder. Ja. En ik heb zelf uh, vier jaar gewerkt hier bij Zandvoort Centrum, dat zit tegenover het politiekantoor uh, oh, ja. ook ja. een aantal jaren. Ja, dat zijn dus dependances, zeg maar, eigenlijk. Ja, we hebben van, van, vier buitenlocaties. En daarvan lopen er drie zijn echt als eh, buitenlocatie. We hebben er een in Zandvoort Noord, ja. in Centrum. En we hebben er eentje in Meerwijk Haarlem. En we spreken ook nog op de hoofdlocatie, hebben we nog Union. En ja, die noemen wij ook eh, buitenlocatie, omdat die inderdaad... Eh, ja. Bewoners wonen daar wat meer zelfstandig dan op de echte afdelingen. Eh, we gaan even terug. Ja. Ja. Wat, je hebt net gezegd, we zoeken mensen vast contract. Waar, want er zijn voldoende zandvoerders denk ik die zeggen van nou ik wil wel een dagdeel of een dag of vier dagen of vijf dagen werken in de week. Waar kunnen zij zich informatie vragen of zich melden? Nou ze kunnen sowieso hebben wij 31 oktober uh, hebben wij weer een informatiebijeenkomst. Uh, dat is bij ons op de hoofdlocatie op de Zandvoortselaan. Ja. Ja. Uh, dat is van 1 tot 6. Uh, daar kunnen ze gewoon vrij in lopen en daar zijn uh, collega's van mij aanwezig. Dus daar kan een rondleiding uh, gegeven worden, kan contact gelegd worden met bewoners van ons. Uh, maar daar zijn ook collega's van opleiding bijvoorbeeld aanwezig voor mensen die uh, ja, weer verder willen groeien. Of inderdaad hè, die switchen, dus in de zorg in willen komen. Dus daar is uh, heel veel informatie. En uh, ze kunnen natuurlijk ook altijd kijken op de website van Nieuw Unicum. Uh, daar staan sowieso ook alle vacatures en uh, informatie uh, genoteerd. Uh. Je zei 31 oktober. Ja, 31 oktober. En van hoe laat tot hoe laat? Dat is van 1 tot 6. Geweldig. Luisteraars, bent u geïnteresseerd? Ga daar langs. Het is Zeker goed en dankbaar werk. Het is heel Dat dankbaar is. werk. Ja. Het is heel leuk om te doen. Uh, ik werk er inmiddels zes jaar en ik kom zelf. Uh, ben ik echt de begeleiding, dus ik kom, ik heb altijd in jeugdzorg gewerkt en nooit verwacht dat ik eigenlijk deze uh, sector in zou rollen zo, maar inmiddels zit ik er zes jaar en heb ik het ontzettend naar mijn zin en ben ik me ook weer aan het verder scholen naar verpleegkundigen. Dus Kijk, ja. Ja. ja. Het is gewoon heel leuk en dankbaar werk. Ja, dankbaar ook, hè. Maar, wat is het ja. dankbare werk daarom, Want het is zwaar werk, uh, je moet mensen helpen met wassen, aankleden en al dat soort dingen. Klopt. Ja, het is zwaar werk, maar uh, voor mij is als ik zie een, een dankjewel of een, soms alleen al een glimlach van de bewoner is voor mij de voldoening voldoende. Uh, mijn doel is dat zij hun dag op zo'n prettig mogelijke manier door kunnen komen. En eigenlijk ook op zo'n manier dat ze uh, zoveel mogelijk energie overhouden om leuke dingen te gaan doen. Dus als hun bezoek komt dat ze daarvoor de energie over hebben en dat mm -hmm. ze die niet kwijt zijn om zelf ochtends uh, te moeten douchen of zelf aan te kleden. Uh, ja, dat ze eigenlijk op zo'n comfortabele mogelijke manier hun eigen leven kunnen invullen. Ja. Er staat nu unicum in Nederland bekend als het allerbeste centrum. Alles is goed georganiseerd en ja. de behandeling van de MS-patiënten zijn boven normaal zo goed. Uh, het is alleen maar uh, gouden, gouden cijfers die ja, ja, worden geschreven ja, ja. ja, het heeft een goede naam. Unicum, ja, ja. Klopt. Ja. Ja. Uh, dat klopt. ook mensen met vakantie met MS hier naar Zandvoet komen, naar unicum. Klopt, we hebben tijdelijk verblijf. Ja, bij ons is uh, wij werken multidisciplinair. Dus we hebben op de hoofdlocatie hebben we een ergotherapeut, een diëtiste, ja. een fysio, uh, artsen die gespecialiseerd zijn. Uh, noem het maar op. En alles is dus gericht op mensen met MS om die zo, ja, zo comfortabel mogelijk uh, hun leven te laten invullen. En inderdaad, we hebben ook uh, MS inmiddels op afstand. Dus dat zijn verpleegkundige specialisten onder andere, die dan via internet en de webcam contact hebben met MS-patiënten door het hele oh, ja, land. Ja, ja zo proberen wij alle ja, mensen met ms zeg maar ms ja, eindigt niet maar we proberen ze zo lang mogelijk en zo plezier mogelijk uh, leven te bieden. nu we hebben we gepraat over de beroepsmensen. Uh, ja. <coughs> maar ik kan me voorstellen dat het werk een beetje verlicht wordt voor jullie vaste krachten als je vrijwilligers om je heen hebt. dat is heerlijk. ja op mijn locatie hebben we maandag op het moment een chauffeur. Uh, die is vrijwilliger bij ons. Ja, dat scheelt ons ontzettend veel werk. Want als ik iemand uh, op onze busje moet zetten om heen en weer te rijden. Dan ja, betekent dat, dat ik iemand minder heb in de zorg. Waardoor wij harder moeten gaan lopen. Ja. Dus wij zijn dat soort mensen heel dankbaar. Uh, als ze dingen willen doen met onze bewoners. En de bewoners zelf vinden het ook heel fijn. Want het is ja, het zandwoord is mooi. Dus net even dat je uh, geholpen kan worden om eruit te gaan. Ja, dat vinden zij toch wel heel prettig. Uh. Al is het maar even een stukje wandelen in de duinen. Al is het maar een stukje wandelen in de ja. duinen. <coughs> ja. Al is het maar, uh, op dinsdag hebben we nu de markt natuurlijk, in Zandvoort Noord beneden. Ja. Ja. Al is het maar even met een bewoner naar beneden naar de markt. Ja. Het is al, voor hun is dat al heel fijn. En je zorgt ervoor dat zij energie overhouden. En wij als verzorgende of verpleegkundige hoeven dat dan uh, niet over te nemen. Dus ja. dat scheelt voor ons gewoon. Uh, hebben wij weer tijd en energie over om andere dingen te gaan doen. Ook gewoon om langs te komen en een praatje te maken met iemand? Ja, tuurlijk. Ja, we hebben inderdaad de zorgtaken, maar ook gewoon de, uh, de taken om af en toe eens even langs te gaan. Om een praatje te maken. Hoe gaat het met ze? Uh, zijn er dingen die we voor ze kunnen doen? Maar ook inderdaad even een bakje koffie drinken. Uh, ja, het werk is gewoon heel divers. Ja, ik zie het bijna elke zondag in de protestantse kerk. Dan komen ze met een man of acht aan in rolstoelen. Ja, en het is nee, nog ineens vanwege nee. die kerkdienst, maar vanwege het sociale contact... Ja, dat zijn andere mensen. mensen en zo. als je ja. in Zandvoort geïntegreerd raken? dan moet je naar dat soort bijeenkomsten. Ja. En iedereen vangt je op en praat met je. En je bent niet zielig. Nee, gewoon nee. samen nee. Ja. verder. Ja, ja nee, ik zie op, bij onze blokatiebestand voor het Noord zien we inderdaad ook heel veel... Uh, Mensen die naar pluspunt gaan en dat ja. heerlijk vinden om inderdaad hè, ja. tussen de zandvoorters uh, mee te draaien. En vooral koekjes bakken. Ko ja, ja, ja de, de, de koffieochtend, van, hè? dat is ook altijd heel erg. Ja, ik hoor van een uh, goede ja. uh, Danny, uh, die ken jou ook vanaf ja, de hoge ja. weg. Ja. En die gaat speciaal naar Noord om koekjes te bakken en ja. lunch te maken en die genieten van. Ja, en kom je ook fijn? eten. Dus ook, ja. vinden ze ook, uh, hebben we hebben ook een aantal ja. bewoners die heen gaan. Ja, dat vinden ze heerlijk. Ja. En het haalt ze uit inderdaad hè, uit een Isolament. isolement. Ze komen inderdaad van heinde en ver komen ze bij ons wonen ja. en uh, ja niet altijd heeft uh, hun netwerk nog om iedere week langs te komen. Nee. En en hebben ze uh, hoe lang blijft hoe, hoe lang blijft iemand in, in uh, tot die dood is? Ja, is dat echt tot het tot het ja, eind zeg maar? Ja, ze kunnen in tot het eind kunnen ze bij ons uh, ja, blijven okay. wonen. Ja. Toch zie je vaak, en ik ken er een groot van de Unicum, dat op het moment dat ze MS hebben en naar de Unicum gaan, dat de familie ze een beetje in de steek laat. Uh, er komen niet zo vaak meer langs, het, het is te ver weg, uh, er komen allerlei drogredenen. En dan zie ik dat die mensen toch vereenzamen en dan is die vrijwilliger zo verschrikkelijk belangrijk om die rol over te nemen. Ja, ja, vaak heeft natuurlijk uh, de ziekte... die speelt dan waarschijnlijk al een tijdje. Dus dat heeft natuurlijk ook op het netwerk uh, gedrukt en belastend geweest. Ja. Dus ja, op het moment dat ze dan inderdaad bij ons komen wonen... geeft dat voor het netwerk ook even verlichting. Dus dan moet alles weer even opnieuw gezocht worden van... van oké, okay, uh, ik zie je niet meer dagelijks, maar hoe dan nu wel ja. vorm te geven. Maar uh, dan is het inderdaad heel fijn als je vrijwilligers hebt... Uh, die... Uh, ...bijvoorbeeld even over het nieuwe circuit 2 uh, een rondje willen lopen met, uh, met de bewoners. Ja. Dat, is bij New dat is nu op het uh, Nieuw Unicum terrein. Ja. ja, dat vinden ze heerlijk. En, uh, en terecht ook, dat zou ik voor, het, voor mezelf denk ik ook uh, ja, heel prettig ja. vinden. Je ja. ja. um, ja. zei net, uh, hoort ook bij de taak van jullie, misschien ook vrijwilligers... ...schoonmaken, uh, kleren, uh, aankleden, uitkleden, wassen en al dat soort dingen. Dat hoort er ook bij. Bij de, sowieso voor de vastkrat, dat hoort er inderdaad allemaal bij, ja. Want je werkt gewoon... Uh, maar jullie hebben tilliften, dat het wat makkelijker is. We hebben tilliften, uh, douchestoelen die hem hoog omlaag kunnen. Mm. Uh, in principe, nou, daarvoor hebben we ook uh, de ergotherapie. Dus we kijken ja. altijd inderdaad, oké, okay, wat heeft de bewoner nodig? En hoe zorgen we ervoor dat het uh, voor de medewerkers uh, arbeidtechnisch ja En we hebben een zwembad. En we hebben een zwembad, ja, ja dat vinden ze heerlijk. Ja. En dat scheelt een hoop. Ja. Ja, nee, dat... In een zwembad kan je makkelijker bewegen en is alles wat lichter? Ja, nee, dat vinden ze heerlijk. Er gaan heel veel bewoners maken gebruik van het zwembad en krijgen daar therapieën in. En, uh, ja, daar genieten ze van, dat vinden ze heerlijk. Ja. Het zwemmen is vaak ook heel belangrijk uh, voor ze. Ja. Dat is een afspraak die eigenlijk ja. waar ze alles voor doen om door te laten gaan. Ja. Uh... En ik zou laatst, een bewoner, dat jullie ook duo fietsen hebben, dat je naast elkaar zit, ja. om de oh, ja, spieren ja. te oefenen. Ze heel hard? Ja. ja, ze gaan heel hard. Ja. Met z'n tweeën. Ja, er ja, zit er een, een, inderdaad weer een collega van dagbesteding bij. En dan uh, met de bewoners. Uh, en dat is ook erg post, uh, ja, populair. Voor mij is er zelfs op een moment uh, een wachtlijst aan bewoners, zeg maar, zoveel ja. als ja. ze willen fietsen. Ja leuk. ja, leuk. Dus ja, dat is heel. Even leuk. naar de boulevard, naar de zee kijken en weer terug fietsen. Ja, is ja toch heel, heel verschillende rondjes uh, begrijp ik dat ze fietsen. Ja. Ja. Dat is leuk. Ja, nee, dat vinden ze. Ja, dat is en dat heel het kan en zo ook. dat het allemaal mogelijk is. Uh, dat is hartstikke goed. Ja, dat is bij Unicum wel. En dat heb ik maar aan het begin moest ik daar wel even aan wennen. Ja. Maar alles is in huis. En dat, is ook, dat werkt wel heel fijn. Ja. Ik vind het geweldig. Top. Maar nogmaals de oproep. 31 oktober. 31 oktober. Ben je geïnteresseerd of in een vaste baan of als vrijwilliger? Ga naar de Brink in de Unicum. Klopt. Van 1 tot 6 uur aan de en 165. 165, ik was warm. 165. En, en vraag en kijk. Ja. Kijk vooral en uh, uh, uh, het is niet eng. Tegendeel. Het, Zeker niet. We zijn allemaal normale mensen. Ja of je nou in de stoel zit of niet, we zijn allemaal normale mensen. Tuurlijk, ja. En dan kunnen de bewoners uh, heel goed zelf uh, vertellen en laten zien... Uh, ja, als je daar nu, ik heb dat zelf ervaren, als je door de Inukum loopt, eh, dan ben je aangeschoten wild. Ja, Want ze, ze zitten in de rolstoel aan de, en ja, ja. ze gaan vol gas. Je moet echt op springen. Oh, okay. ja? en iedereen begroeten. Dat en is en ook, iedereen uh, begroeten. Nee. Ja. Iedereen vindt het prachtig. Je Klopt. Ben jij, er ook, ben jij er ook op die dag? Of uh, op de 31ste? Ik ben er zelf die dag niet. nee. nee. Helaas. Mijn, mijn zoon is jarig dan, dus ik oh, ben ja, dat thuis. Dat is heel belangrijk. Maar mijn ja. collega's zullen er zijn. Ja, ik, werk. Ik. ik heb alle vertrouwen in dat zij ja. uh, maar alles je, kunnen laten zien. Maar je je je wacht niet tot 31 oktober. Ga dan gewoon eventjes langs Bij de de op Dat kan ook, ja. Of maandag even langs in Noord. Ja. ja. ja daar, daar zie je dan Rick van Unen. Klopt. En uh, Vraag maar naar Rick. En dan, dan komt, komt het goed. Ja. Helemaal goed. Wat Leuk. hebben we nog niet gevraagd? Ja, je hebt een spiekledes gemaakt. Nou, gewoon wat. Ja, volgend jaar bestaan wij uh, 50 jaar. Dus dat is voor oh, ook weer komen. een jubileum. Ja, een jubileum. jubileum ja. en, uh, ik heb de start meegemaakt. Ja. Ja. En voor de rest, ja, inderdaad. En mocht er nou informatie willen, dan kan er altijd naar personeelszaken het nieuw unicum gemaild uh, worden en zij kunnen alle informatie okay. uh, ja. opsturen. Mooi. Maar voor de rest. Uh, We hebben alles aangedaan. Ja. We hebben alles denk oh. ik aangedaan. Ja. Hey, vreselijk bedankt voor je komst. Geen probleem. Dank je wel, Rick. Doe, doe je cliënten en allemaal de groeten van me. Dat zullen we doen? daar ken ik. Helemaal mooi. En veel succes ook voor je collega's. Gaat ja. goed komen. Dank wel. Ja. Want uh, er zijn een paar spoeddingen. Uh, vandaag is er Open Monumentendag. En morgen en, ook, Pieter? Twee uh, dagen, hè? Of is het alleen ja, vandaag? Nee, het is vandaag. Ja? Alleen vandaag. Oké. Okay. Uh, in de Protestantse kerk aan het kerkplein uh, gaat om 11 uur de deuren open en dat duurt tot drie uur. En in, dat, uh, in die periode zal Henk van Amerong, de organist, uh, gaan spelen en Op het begeleiden de menuscua van de sloot die werken van Bach en Mootschap zingen. Ja. Vanmiddag is de organist Willem Strooman aanwezig om het orgel te laten horen. Dat is dus in de protestantse kerk en zijn rondleidingen en er is dus een heleboel informatie. Okay. U kunt ook naar de Agatha kerk, want daar is de laatste dag van de grote expositie over hoogbezoek. Oh, laatste dag al. Dat is de laatste ah, dag al? Is de laatste dag en de kerk is open van 1 uur tot 5 uur, dus ook morgen nog. Ja. Dus u kunt naar de parochie aan Gatenkerk. En dan uh, kunt u alles zien over keizerin Elisabeth Sisi en uh, de eerste pastoor Lamy. Ja. Uh, wat er allemaal is gebeurd in die periode. Interessante heel tentoonstelling. Heel bijzonder, ja. Vanmiddag en morgen van 1 tot 5 uur. Oké. Okay. Hebben we de monumenten dan gehad? Dan gaan we nog even verder de agenda. De expositie wonderkamer in het Museum is er nog tot volgend jaar juni. En tot en met 3 november hebben we natuurlijk de expositie Historic Grand Prix met uh, Jan Flinteman en Dries van, van, der, uh, van der Tof, van der Tol, van der Lof. Dat waren de eerste Formule 1 coureurs. Ja. Hè, in die... En dan hebben we natuurlijk van de 11e tot de 15e dus Dat is vandaag en morgen. Key ja. Challenge bij het watersportcentrum De Spot in de Nerd Boulevard. Ja, en dan hebben we 15 september uh, Jazz in Zandvoort. Dat is morgen, verder. daar gaan we over door. En we hebben net gehoord uh, Classic Concerts morgen. De laureaten van het Prinses Christina Concours in de Protestantse Kerk. En dan hebben we Zandvoort Alive. Bij morgen, ja. Bij, uh, Dat is Brussel aan zee. Ja, en, en Mango's ja. van 4 uur tot 12 uur. Natuurlijk, op 26 september de regenboogborrel Rosé aan Zee in de haven van Zandvoort. Ja, en dan 28 september het Oktoberfest. Het muziekfestival in het uh, centrum van Zandvoort. En dat begint om 8 uur 's avonds. Geweldig. Nou, dan gaan we op 28 september nog naar de Buurdag Landelijke Viering. En 29 september de Chantikoren en Zeeliederen ja, Festival weer. in het centrum. Oké, okay, nou ja, dan hebben we eerste maandag van de maand altijd de nabestaande groep bij Ook Zandvoort. En dat is van half twee tot drie. Ja, en elke dinsdag van de maand om tien uur dertig, digitaal spreekuur. Voor al uw vragen over iPad, tablets, smartphone enzovoort. Ja, en elke vrijdag de medische gymnastiek, ook bij pluspunt. Van drie tot drie tot kwart over kwart over negen tot kwart over tien.